Met nu, de Euro Breakdown. vier minuten over de klok van vier uur, op weg naar de nummer één van Europa. We luisteren naar GFM Zandvoort, dit is de Euro Breakdown. De veertig beste platen van Europa. Iedere vrijdag komen ze voorbij, tussen drie en vijf. Mocht je hem nou op uh, vrijdag even missen tussen 3 en 5, krijg je van mij een herkansing. Zaterdag tussen 7 en 9, doen we het gewoon allemaal nog een keertje. 21 ste jaargang van de hitlijst, aflevering 8. Vandaag alweer de 25e februari van 2011. Deze week 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen dan Pink Ratio Glass, Tire Cruise Dynamite en Daxas en Barbara Swizen. Beide na 15 weken. Lady Gaga, vorig uur kwam ze voorbij Born This Way. 13 plaatsen winst en daarmee de snelste stijger. Bob Seclare, Chantal, Tic Tac, zakken 10 plaatsen en zijn daarmee de snelste daler. Langs genoteerd. Dat is Robbie Williams en Carey Barlow. Shame om weer 18 weken lang terug te vinden in de lijst van Europa. Kijken wij nog even snel de geschiedenisboeken van 25 februari. 1954, Gamal Abdel Nazar die wordt de premier van de Egypte. 2005, Rommel Koeman die vertrekt als trainer bij voetbalclub Ajax. En twee jaar terug, 2009, een vliegtuigcrash van de Turkish Airlines vlucht 1951 nabij luchthaven Schiphol. En daarbij zijn zeker negen doden gevallen. Dat was 25 februari vanuit de geschiedenisboeken. Terug naar vandaag. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. En wij gaan verder met de nummer 16: in handen van Robbie Williams. In de vierde week gaat Hard En omhoog van 21 naar 16. Zijn Shakira en Laka. In haar tiende week gaat ze toch weer een plekje omhoog. En wel van 16 naar 15. En daarvoor Robbie Williams. Hard and high. Vier weken in de lijst van 21. Omhoog naar nummer 16. Langzamerhand steeds dichter bij de top 10 van Europa. En wie er allemaal in de top 10 staan. Dat uh, horen we nog wel. Althans in dit uur horen we dat. Ook gaan we natuurlijk even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Daar in totaal vijf nieuwe binnenkomers. Maar van één binnenkomer zelfs in de top 10. Maar dat uh, allemaal rond kort voor vijf. Terug naar dit. Zee Low Green die levert een plek in. Die zak deze week namelijk van 12 naar 13. Dat maakt hem allemaal niet uit hoor. De single heet namelijk ook it's okay. Dus hij vindt het allemaal wel best. 9 weken in de lijst, één plek verlies. Zie green hoor je. Dit is CFM Zand.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 Of the faith we are, when the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground. We kwamen Robbie Williams al een keer tegen met Cary Barlow in de single Shame. Een keer helemaal alleen met Hard and Eye. En nu ook met de, zijn band Take That and The Floor. En dat was de nummer 11 alweer van deze week. Tijd dus om even achterom te kijken. Vinden we Brendan Flowers en Only the Young op nummer 20. Vorige week zakken zij drie plaatsen. Lady Gaga Born This Way. Ze doet het erg goed in de tweede week. Een keer van 32 naar 19. Van 19 naar 18 in de vijfde week Neon Trees en uh, Animal. Maar room 5, Give a Little More staat 13 weken in de lijst. Zak van 14 naar 17. Robbie Williams, Hard and I in de vierde week van 21 naar 16. Van 16 naar 15 in de tiende week Shakira en Laka. Op nummer 14 vinden we dan weer Rihanna, Who's That Chick? In de twaalfde week zak zij van 10 naar 14. Van 12 zakken naar 13 in de negende week Silo Green, It's Okay. Black Eyed Peas and The Time, 14 weken in de lijst. Vorige week nog op 7, deze week op 12. Take Dead en de Flood hoorde je ook natuurlijk. Zes weken in de lijst van 15 omhoog naar 11. En vorige week op 11, deze week op 10. Dat is B.O.B. Uh, in zijn achtste week gaat hij dus een plekje omhoog. En gaat hij de top 10 in met Don't Let Me Fall. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor 5 uur weten we wie dat is. It was just a dream. Just a moment ago. I was up so high. Looking down at the sky. Don't let me fall.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 It's on four, once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions. That's all right. Welcome to. Deze week in de lijst, twee zittenblijvers. Eentje daarvan die is van Pink and Fucking Perfect. Die blijft namelijk staan op uh, nummer 9. Wel alweer zeven weken lang in de lijst te vinden. Ondertussen alweer half vijf, dus gaan we even kijken naar uh, wat het uh, weer ons allemaal te bieden heeft. ZFM, Westkust, weerbericht. Want vandaag heeft de bewolking toch wel de overhand. Met een beetje geluk zien we de zon nog voorbij komen. Ik heb een paar keer naar buiten gekeken, maar ik, uh, ik zag hem niet. Het blijft gelukkig wel droog. En met een matige zuid tot zuidwestelijke wind loopt de temperatuur op naar maximaal 9 graden. Vanavond in de komende nacht is het dan bewolkt en valt er enige tijd zelfs wat regen. Wind die wijden uit zuid tot zuidwest. Overmedigend uh, matig van kracht. De temperatuur vannacht dalend naar uh, maximaal 6 graden. Morgen heeft de bewolking weer de overhand en valt er geruime tijd regen. Wind waait vak Eerst uit zuiden, later uit het noorden. Temperatuur morgen maximaal 9 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer bewolkt en het regent uh, vrolijk door. Wind waait uit noorden en de temperatuur daalt dan naar een graad of drie. Zondag ook weer de hele dag bewolkt en nog steeds regen. Wind wij dan uit het noorden aan zee krachtig tot hard. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Zondagavond valt er nog wat regen, maar maandagnacht is het dan wel droog en klaart dat geleidelijk weer wat op. Wind wij dan uit het over overlandmatig aan zee krachtig. En de temperatuur dan dalend naar 1 à 2 graden boven het vriespunt. Ik kijk door de aan, die zit ja te knikken. Er staan dus weer files in onze regio. We gaan vragen aan de ANWB waar ze dan allemaal staan. FM. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de volgende wegen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. En verderop bij knooppunt Hoeverlaken 4 kilometer. A4 richting Den Haag ook 4 kilometer bij Soeterwoud Rijndijk. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knooppunt en Raas op een Velsen rijdt het langzaam over 3 kilometer. De A10 ring Amsterdam, A10 West richting Zaanstad voor de nog 3. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Ouderlijn en Driebergen 6 kilometer. A16 Rotterdam in de richting Breda tussen hendrik ambacht en randweg Dordrecht 8 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amerspoort bij de afliet in Londen 4 en verderop nog eens een keer 3 kilometer bij Leusden-Zuid. En op de N15 Europoort richting Rotterdam daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. En mocht je erin staan, heel veel sterkte, gewoon achter aansluiten en je radio op CFM laten staan. Het van, voor, voor van Dam. En dan komt op nummer 7 Martin Solveig langs. Samen met Dragonhead en de geweldige single Hello. In de zesde week gaan zij hem open en wel van 8 naar nummer 7. of the continent. zes van deze week in handen van Britney Spears en Hold It Against Me. Zeven weken in de lijst. Vorige week nog op 13. Deze week op 6 terug te vinden. Deze week in de lijst twee zittenblijvers. Eentje hebben we gehad, Pink. En de tweede komt er nu aan, dat is Rihanna. What's my name? Blijft net als vorige week zitten op nummer 5.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 Something that keeps me so balanced, baby. You're a challenge. Stond zij nog op nummer 2 in de lijst van Europa. Deze week verdubbelt ze haar positie. Van 2 gaat zij in één keer naar 4 toe namelijk. 11 weken in de lijst Adela en Rolling in the Deep. Geeft ons even de tijd om een blik te gunnen op de Nederlandse top 40. Daar zijn er 5 helemaal nieuw binnen. Op nummer 38 is dat Raza Munda 2011 van Ali B, Jesser en Brownie Dutch. De Gregory-team van Basto is nieuw op 36. 32 Marco Borsato dichtbij. En 29 de Lippy Kids van Elbow. De Top 10 gaan we dan in. En vinden we op uh, 10 sterk van uh, Carol Elmhout. In haar 16e week uh, levert ze wel twee plaatsen in. Sam Moore, kets bij een surprise van uh, Chesto en Diplo featuring Basto runs. Zakt van 5 naar 9. Van uh, 10 naar 8 is het Usher en Moore. Getta en Rihanna, who's de chick, gaan van 9 naar 7. En fucking Perfect blijft staan op nummer 6. Nummer 5 is één plek verlies voor de milk en sugar. Hé, hey, nanana. Na. Hello, Martin Zolflek Even twee plekken in van 2 naar 4. Bruno Mars Grenade blijft zitten op nummer 3. Rolling in the Diep van Adele levert ook één plek in in de Nederlandse top 40. Zij zakt namelijk van 1 naar nummer 2 alweer. En op nummer 1, ik zei 5 nieuwe binnenkomers. Ja, op nummer 1 nieuw binnen. Lady Gaga in Born This Way. Meteen haar allereerste week dus. En meteen bovenaan in de Nederlandse Top 40. Dat doet ze erg goed. Dan gaan wij de top 3 in van de Euro Breakdown. We doen dat met de plaat voor in de koffie. Zeg maar. Milk en sugar. Hey na na na. In de zevende week gaan ze omhoog. Van 4 naar nummer 3. En iedereen maar zeggen dat Belgen en Duitsers niet kunnen samenwerken. Het kan dus wel, milk en sugar. Fitting the fire, condiëls en hey na na na. De zevende week gaan ze weer een plek omhoog van 4 naar het, nummer 3. Hebben wij nog te gaan, één stijger en één zitten blijven. En degene die zakt, die is van Duffy. Well, well, well. Ja, sorry Duffy, echt waar, in haar tiende week. Well, well, well. Ze verdubbelt haar positie zeg maar van 1 naar 2. Voor degene die het nog niet wist, dit is Duffy. Wel, wel, wel. Well, well. zij de beste van Europa, Duffy? En wel, wel, wel, deze week moeten ze een plek inleveren. En die plek levert ze in aan uh, Enrike Iglesias. Samen uh, met de wat hulp van Luda Chris. Zeven weken in de lijst nu met Tonight and Fucking You. Vorige week kwamen ze top drie binnen op nummer drie. Deze week gaan ze nog twee plekken over. En zijn zij de beste van Europa? Het was een tocht van 7 weken, maar nu is hij eindelijk boven aangekomen. En Ricky Glacial samen met Lura Chris. En tonight, I'm a fucking you. Dat is de beste plaat op dit moment in Europa. Nummer 2 kwamen Duffy tegen. Wel, wel, wel. Milk and Sugar, Fire van the Heen, na, na, na. Op drie. Adele, Rolling in the Deep. Vienna. What's My Name. Dat was de top 5 van deze week. Even snel door. Britney Spears Hold That Against Me. Martin Solveig Hello. Pixie Lott Coming Home. Pink uh, Fucking Perfect. En Bob Don't Let Me Fall. Dat was de top 10. Volgende week weer een hele nieuwe show. En tot dan. Veel plezier straks met je weekend in. Ja, uh, uh, What? Is het? it? Yes, it's over. do you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106,9. Straks meer. -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Tripoli hebben militaire demonstranten tegen de Libische leider Gaddafi doodgeschoten. Er zouden zeker vijf mensen zijn omgekomen en er zijn ook gewonden gevallen. Troepen die loyaal zijn aan Gaddafi openden het vuur toen betogers na het vrijdaggebed weer de straat op gingen. Het is de negende dag van protesten in Libië. In het... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5